weinig. Dit is pas onze tweede dag. Vanmorgen hebben we een bezoek gebracht en vanavond... Deze vervelende opera. We moeten wat amusement voor u organiseren. Natuurlijk, dat is het. We houden een kostuumwedstrijd bij ons regiment. Daar moet u aan deelnemen. Het zal geweldig grappig oh, zijn. nee, nee, nee. Dat zou ik niet kunnen. Ach, waarom om niet. Zo lang blijven we niet. Ja, maar het is al heel gauw. Kom, alstublieft. Kan ik u niet overhalen? Onmogelijk. Huis? Bent u daar zeker van? <laughs> nou, ik wil er niet op aandringen, maar... Voor we afscheid nemen, zal ik het nog eens vragen. Waarom kijkt hij me zo aan? Ik weet niet hoe ik hem antwoorden moet. Of wat ik tegen hem zeggen moet. Oh, waarom komt papa niet terug? Waarom duurt die pauze zo lang? Gravin Natasha. Oh, daar is Pierre Bezoekhoff. Dat zie ik. Wat heerlijk je te zien. Oh, Anatole. Goedenavond, Pierre. Ik wist niet dat je gravin Rostova kende... We hebben elkaar pas vijf minuten geleden ontmoet. Waar is Helene? Dit is haar loge. Ze moest hier bij jou zijn. Die is heus wel ergens als je het nodig hebt. Je weet best wat ik bedoel. Gravin, ik heb zoveel aan je gedacht. Heb je al een bepaald bezoek gebracht? Ja. Ik geloof dat het een vergissing was. Nee, nee, dat moet je niet zeggen. Ik weet dat ze... Je begrijpt wie ik bedoel. Dat ze je zeer genegen is. Hou vol, alsjeblieft. Terwijl willen van je geluk. Daar gaat de bel. Laat me u naar uw loge terugbrengen, Gavin. Graag. Ik kom je over een paar dagen opzoeken. Graag. Zullen we gaan, Vorst? Een ogenblik. Gavinnetje, wilt u niet toegeven, die kostuumwedstrijd? U zult de mooiste zijn daar. Beloof me dat u het doet en geef een bloem uit uw boeket als pand. Ik kan niet. Ik weet niet wat voor plannen mijn tante heeft. Vraag het me niet, alstublieft. Goed dan. Maar ik zal u nog vaak zien, hoop ik. Laat me u een arm geven. Er is een trapje, pas op. Ah, liefje. Heeft Anatole behoorlijk voor je gezorgd? Vergeef me dat ik je alleen gelaten heb, maar ik moest zoveel mensen spreken. Nee, ga niet weg. Ik heb je vader gevraagd of je de volgende akte bij me mocht blijven. Is het niet, Ga verstop. Ik wist dat je het prettig zou vinden, liefje. Dus heb ik toegestemd. Kom eens, Sonja. Ga nu maar, Anatole, het begint weer. En je vriend Dolgof zoekt je. Ik eh, zie jullie beiden nog wel aan het eind. A bientôt, Gavin. Anatole bewondert je geweldig, meisje. Maar dat doet iedereen. Ik heb niets anders dan complimenten over je gehoord. Ah, dit is de acte waarin Dupont optreedt. Nu zul je werkelijk iets buitengewoons zien. Ze weet hoe haar broer zich tegen me gedroeg. Ik kan het zien aan haar glimlach. Het zou niet hinderen als ik niet dat rare gevoel had. Alsof er geen barrière tussen ons was. Toen hij mijn arm pakte en drukte voelde ik angst. Omdat er iets in me naar hem uitging. Oh. God. O, Hoe kon ik hem dat laten doen? Is mijn liefde voor André bedorven of niet? Wat is er met me gebeurd? Ah, dat is Dupont. Is hij niet prachtig? Ja, ja. Weer die verdere avond nam Natasja het hele gesprek met Koragin weer door. Zag weer zijn gezicht, gebaren en tedere glimlach. En haar instinct zei haar dat, hoewel er niets gebeurd was, de vroegere zuiverheid van haar liefde voor vorst André was bedorven. Hé, hey, Matrevna, breng ons nog wat van de fazant, we hebben honger. Vorst Anatole is verliefd en dat maakt hem altijd hongerig. <lacht> Goed zo. Ah, en het al gaat door. Je hebt haar schouders beschreven, haar armen, haar voeten. En hoe staat het met de rest? Eh, geen grapje, hof. Ik zeg je, ik heb nog nooit zo'n vrouw gezien. Grote hemel, jij meent het werkelijk. <laughs> Wat treft na, nou? heb je dat gehoord? Jij bent verdrongen. Oh, hij komt dan weer terug. Dat doet hij altijd. Dat doet hij altijd. Je krijgt genoeg van je liefjes, hè, Anatol? Ah, ga naar bed. Alleen? Uh, wie houdt me dan een beetje warm? Vraag maar een Hij is op de benedenverdieping. Wat een koetsier. Het is een manmatrefna. Vorst of koetsier, wat doet dat er toe? Nou, vooruit. Op, hem. <lacht> Wij willen praten. Ik kom je nog wel goede nacht zeggen. Als je het maar doet, mijn pest. <lacht> Anatol, doe het nou eens. We moeten serieus praten. Ben je het ernstig met Natasja? Ernstig? Ik kan bitter. Ze, ze, ze is zo fris, zo onbedorven. Ach, precies, en daarom moet je haar met rust laten. Ze is van de bovenste plank, dat ben ik met je eens. Maar ze is niet voor ons bestemd. Allereerst, ze is verloofd. Dat is nooit aangekondigd. Dat is waar, ja, maar iedereen weet het. En jij bent getrouwd. Ik wist niet zo hard tegen me, beste kerel. Je weet dat ik dol ben op kleine meisjes. Ze zijn dadelijk hun hoofd kwijt. Je bent al eerder door een klein meisje ingepalmd. Wees voorzichtig. Nou, dat kan me dan geen tweede keer meer gebeuren. Ik wil alleen maar een beetje plezier hebben, een beetje liefde. En dan kan ze naar de vorst Bolkonski teruggaan. Jij wilt te veel. Zo ben ik nou eenmaal gemaakt, mijn beste. Zoals een eend in het water moet zwemmen, zo heeft God mij gemaakt om 30.000 roebel per jaar uit te geven. Of ik ze heb of niet. En altijd te doen waar ik zin in heb. Hou dus op met je gepreek en drink met me. Op de aanbiddelijke, verrukkelijke, ongeëvenaarde Gravin Natasha. <laughs> Gravin Natasha. Gravin Natasja. <laughs> Nog iets? Eh, eh, nou, in de taaien, geloof ik. U hebt zo'n heerlijke taille, mm. vrouw Vind jij de japon leuk, Sonja? Oh, hij is schattig. En die blauwe fluwelen moet je ook hebben. Ja, ik zal het aan papa vragen. Ik weet niet hoeveel hij betalen kan. Ik heb er al zes uitgekozen. Maar zes is niet zoveel voor een uitzet. Ik heb nooit gezegd dat het voor een uitzet was, madame. Nou, vergeef me, ik, ik versprak me. Maar er wordt ook zoveel geroddeld in Moskou. Uh, eventjes deze zoom spelden. Ik geloof dat ze allebei hier zijn, gravin. Papa, niet binnenkomen. Ik moet passen. Goed, goed. Ik blijf niet. Gravin uh, Bezukova komt je bezoeken. Betoverend. Wat zie je charmant uit. Dat is werkelijk buitengewoon. Mijn beste graaf, hoe kunt u haar in Moskou laten nergens heen gaan? Laat me een stoel voor u vrijmaken, gravin. Mm, dank u, madame. Ik heb tegen je vader gezegd, liefje, dat hij je vanavond bij me thuis moet brengen. Maar ik geloof dat mijn tante... Ik wil geen excuses horen en geen tegenspraak. Mademoiselle Georges komt reciteren. De beroemde actrice? Mm -hmm. Oh papa, misschien zouden we kunnen gaan. Mag Sonja ook mee? Natuurlijk. Uh, maar ga zin. Geen weigeringen, daar wil ik niet naar luisteren. Als u uw mooie meisjes niet meebrengt, die veel mooier zijn dan mademoiselle Georges, ken ik u niet meer. Mijn man is in Twerian, anders zou hij u wel halen. Maar uw gastvoer zal u haar toch wel willen lenen. Denk eraan tussen acht en negen. Laat me nu je nieuwe Japonnen eens zien. Weg, graaf Rostov. Ik zal het wel aan je tante uitleggen, Natasja. Zeg haar hoe leuk we het zouden vinden om te gaan, papa. Laat me je nu eens goed bekijken. Ga in het midden van de kamer staan. Ja, die is werkelijk prachtig. Neem je hem? Ik was er niet zeker van, maar nu doe ik het. <hums> Ik ken op zijn minst één man die verrukt zou zijn als hij je zag. En ik denk dat je wel kunt raden wie. Nee, absoluut niet. Oh, oh, oh, oh, doe maar niet alsof. Jij weet heel goed dat je een overwinning gemaakt hebt. Mijn broer Anatole natuurlijk. Hij dineerde gisteren bij me. Ik heb zo gelachen. Hij at niets en zat maar te zuchten over jou. Hij is krankzinnig verliefd op je. Oh, Gravin alsjeblieft. Oh, wat bloost ze. Helemaal tot in een mooie halsje. Hij is vanavond bij me thuis, dus je moet komen. Zelfs al hou je van een ander, is dat nog geen reden om jezelf op te sluiten. En ik weet zeker dat je fiancé zou willen dat je je in de society begeeft... ...liever dan je thuis dood te vervelen. Smarja Dmitrievna de rims zwaar Goed zo. En nu moet ik gaan, ik moet nog een hoop bezoeken maken. Au revoir, meisje, tussen acht en negen. Dank u Bonjour, madame. Bonjour, gafin. Wilt u de baljurk ook hebben, grafin? Hij staat u heel goed. Uh, Ik weet het nog niet. Ik moet er nog eens over nadenken. Zou u morgen terug willen komen? Maar natuurlijk. Uh, laat me er even uithelpen. Doet u geen moeite. Mijn nichtje zal het wel doen. Uitstekend. Dezelfde tijd morgen, gravin. Ja, dat is goed. Bonjour, gravin. Maak de haakjes even los, Sonja. Natasja, heb je de gravin verteld dat je verloofd bent? Nee, natuurlijk niet. Dat moet Pierre gedaan hebben. Oh, kijk niet zo. Het dat niets dat Pierre het gezegd heeft. Hij doet nooit iets verkeerds. En weet je, ik begin haar aardig te vinden. Grafin Bezoekhoffa? Ja. Hoewel ze zo'n grande dame is, is ze bijzonder vriendelijk. En ze schijnt me erg aardig te vinden. En het zou opwindend zijn om mademoiselle Georges te horen. Hebben jullie het over mademoiselle Georges? Goeie hemel, kind. Wat sta je daar nou tussen al die japonnen? Rap ze dadelijk op. Toe, vooruit. Schiet op, Sonja. Neemt u niet kwalijk? Wat zei je nou eigenlijk over mademoiselle Georges? Heeft het iets te maken met die uitnodiging waarover je vader me sprak? Het is voor vanavond. Wij gaan in Bezoekova. bezoek mm -hmm. Ze kwam onszelf vragen. Mademoiselle Georges gaat reciteren. We mogen toch gaan, hè? Ze is zo beroemd en we hebben haar nog nooit gehoord. Ik uh, wil liever niets met bezoekova te maken hebben. En ik raad je aan dat ook niet te doen. Waarom niet, tante? Mm -hmm. Dat doet er niet toe. Wat kan het voor kwaad? Papa is toch bij ons? Ach, je vader... Die laat alles toe. Maar dat we hebben het beloofd. Ja. ja, als je het beloofd hebt, vind ik dat je gaan moet. Oh, dank u, dank u. Het zal je in ieder geval wat afleiding bezorgen. Wat ik voelde, niet zo'n plek. En ik bedoel dat ik jullie ben, mevrouw. Als ik weet wat ik jullie ben. U schrijft, <sweird> mevrouw, mevrouw. Aanzij dat ik schrijf. Vos sangen, zoals <tus> m'n vijf, zijn interdits. C'est à moi de monteur, à vous de me le dire. Et cependant, c'est moi qui vous le dit. Waar zijn ze? Je zei dat ze kwam. Ze heeft het me vrijwel beloofd, maar die tante van haar... Braaf, Ilja Rostov. Graaf Rostov. Oh, ik ben zo blij u te zien. Ik had u al bijna opgegeven. Mijn excuses, gavin. Maar Dmitrievna. admitrievna... dat niet, u bent er. Uh, Anatole. Ik heb plaatsen voor u bewaard. Hier. Is dat mademoiselle Georges? Ja, die dikke dame. Ze gaat dadelijk nog een keer reciteren. Als u eens wist hoe vurig ik u verwacht heb. Hier, deze stoel naast mij. Ik ga naast mijn dochter zitten met uw permissie, vastalator. Wat? Oh, pardon, meneer, natuurlijk. Dan ga ik wel achter u zitten. Sonja, we gaan aan de andere kant zitten. Waarom doet mademoiselle Georges de sjaal om? Dat betekent dat het iets heel ernstigs en tragisch gaat worden, mademoiselle Sonja. Oh. Yes. Qui pourrait menacer une si belle vie sur ces jours malheureux que je vous sacrifie? Arrêtez, arrêtez, prince trop généreux. Toen hij de zaal binnenkwam, had graaf Rostov tot zijn misnoegen gezien dat het gezelschap bijna helemaal bestond uit mannen en vrouwen met een reputatie van een zekere lichtzinnigheid. En hij had zich voorgenomen weg te gaan zodra het recital afgelopen was. Maar Anatole Couragin was even vast besloten dat Natasja zo lang mogelijk zou blijven. grandeur Begrijpt u waar zo verklaard, Gavinikje? Ja, liefde, schuldige liefde. Geen liefde kan schuldig zijn, als ze maar groot genoeg is. Dat geloof ik met mijn hele hart. Wat heerlijk om die kleur op uw gezicht te zien. U bloost zo aanbiddelijk. Luister naar mij. Ik zeg veel aardige dingen. ne d'alarme. Het gebeurt toch als ik bij deze man ben. Het is alsof hij me meesluurt. Of hij een vreemde verschrikkelijke macht over me heeft. En toch vind ik het prettig. Ik moet niet aan hem denken, ik moet luisteren. Oh. U danst goddelijk. Bent u niet blij dat u gebleven bent? Natasha, het is tijd. Oh, nog niet, papa. Ik amuseer me zo. Oh, een wals. Alleen nog deze wals, papa. Mag ik, gravin? U bent aanbiddelijk. Ik zou altijd bij u willen zijn. Zeg zulke dingen niet. Waarom? Ik ben verloofd. Ik hou van iemand anders. Dat moet u niet zeggen. Ik kan het niet verdragen. Ik ben krankzinnig verliefd op u. Mm -hmm. het is het mijn schuld dat u zo bekoorlijk bent, zo betoverend? Ik hou van u. Ik hou van u. Ik hou van u. Wilt u niet naar de kaartkamer komen? Nee, dank u, Gavin. Ik moet hier wachten op mijn dochter. Oh, die twee dansen de hele avond. Wat hebben ze een plezier. Wel, als u niet wilt kaartspelen, kom dan kennis maken met dokter Metivier. Een charmante Fransman. En al die vriendschappen versterken onze alliantie. Vindt u? niet? Ik moet alleen met je praten. Hier kunnen we niet spreken. Waar neem je me mee naartoe? Eén woord maar. Eén woord om gods wil. Nee. nee. Nee, Laat me gaan, laat me laat gaan. Dat, ja, liefst. Nee, je moet me niet zo vasthouden. Stil, blijf rustig. Je ja, hart fladdert als een klein vogeltje. Waarom ben je bang? Ik weet het niet. Ik, Ik begrijp niet wat er met me gebeurt begrijp je dat niet? Natasja. Je moet me niet kussen. Natasja, ik kan je nooit opzoeken, maar is het mogelijk dat ik je nog eens zie? Ik, ik hou zoveel van je. Je moet weten wat je voor me betekent. Mogelijk. Er is iemand anders. Er is niemand anders. En dat weet je. Wat voel je voor hem vergeleken met wat je voor mij voelt? Zeg dat je van me houdt. Zeg het, Natasja. Komt iemand aan, laat me los. Zeg het, Natasja. Laat me gaan. Ah, oh, graf Natasja. Ik dacht al dat je hier zou zijn. Ik vrees dat je vader werkelijk ongeduldig wordt. Ja, ja. We, we moeten gaan. Dag, vorst, Anatole. Dank u, Gavina. Het is heel... Welterustig. En? Anatole? God, dat is aanbiddelijk. Het is uniek. Dat weet ik. En verder? Ze houdt niet van Bolkonski, ze houdt van mij. Wanneer wordt je verwacht? Vrij gauw. Oh, nu, ik moet terug naar mijn gast. Helene? Ja? Ik ga misschien binnenkort op reis. Oh, voor lang? Ja. Als ik ga, zou je me dan 10.000 roebel kunnen lenen? Als er genoeg reden voor is... Wat zou je zeggen van... Natasha Rostova? God, God, help me alsjeblieft. Laat morgen alles weer duidelijk zijn. Ik hou echt van André. Ik weet heel goed hoeveel ik van hem hou. Toch geloof dat ik ook van Anatole hou. En als ik dat niet deed... Het betekent dat ik van het begin al van hem niet. Het betekent dat hij aardig is en edel en en maar dat ik niet anders kon doen dan van hem houden. Wat moet ik doen als ik van hem hou? En van Forst André ook, wat moet ik doen? Zo is het dus. Forst Bolkonski wilde niet naar reden luisteren. Hij begon te schreeuwen, maar ik ben niet iemand die zich laat overschreeuwen. Ik zei wat ik te zeggen had. Die man moet gek zijn. Natuurlijk is hij gek. Hij had zich vast voorgenomen niet te luisteren. Ach, maar wat heb je aan al dat gepraat, we hebben dat arme kind helemaal van streek gemaakt. Mijn raad is, Ilja, dat je je zaken hier afdoet en naar huis gaat, naar Oteranoïe. Nee. Natasja, als Fort André nu hier komt, is een ruzie met zijn vader niet te vermijden. Maar alleen met zijn vader zal hij de kwestie bespreken en dan naar jou toe komen. Dat is heel juist. Het spijt me alleen dat we hem zijn gaan bezoeken. Dat hoeft je niet te spijten, je moest dat wel doen, omdat je hier al eenmaal in Moskou was. Dat hij zich zo gedraagt. Oh, dat is zijn zaak. Oh, uh, tussen twee haakjes zijn dochter, André's zuster, heeft jou geschreven, Natasha. Fromme Maria? Ja. Wat kwelt ze zichzelf, die arme stakker. Ze is bang dat je denkt dat zij jou niet aardig vindt. Maar ze vindt me niet aardig. praat toch geen onzin. Het is geen onzin. Ik weet dat ze me niet maakt. Ah, dat is geen antwoord. Wat ik zeg is waar. Neem die brief mee naar je kamer en schrijf haar terug. Nu, Ilya. Als je de verkoop voor het huis in Moskou meteen kunt regelen, is er niet de minste reden waarom je vrijdag niet zou vertrekken. Als Vorst Bolkonski bijtrekt, kun je hem op de kale heuvel bezoeken. Of ja, als het huwelijk tegen zijn wens zou zijn, kun je het in een organiseren. Sonja, lieve. Ja, Maria Dmitrievna. Ga jij eens kijken of Natasja die brief beantwoordt? Het meisje is in een hele opstandige stemming vanmorgen. Geloof me. Ondanks de onplezierige ontvangst door mijn vader... ...kan ik niet nalaten van u te houden als de vrouw die door mijn broer is uitgekozen. Voor wiens geluk ik bereid zou zijn alles te offeren. Zelfs haar afkeer om mij als schoonzusje te hebben, denk ik dat ze bedoelt. Laten we elkaar nog eens zien... ...en vergeef mijn vader die een oude invalide man is. U kunt dat niet weten, maar hij is goed en grootmoedig... ...en zal houden van haar die zijn zoon gelukkig maakt. Goed en grootmoedig. Hij is verschrikkelijk. En dat zijn ze allebei. Ik wil ze geen van tweeën ooit weer zien. Natasja! Wat is er? We zouden een paar patronen uitzoeken. Waarom heb je de deur op slot gedaan? Ik, ik zit te denken over een antwoord op die brief. Ga weg. Wat kan ik die haar zeggen? Alles wat er gebeurd is, schijnt alles veranderd. Moet ik met André hier breken? Maar dat is verschrikkelijk. Ik heb me altijd voorgesteld hoe gelukkig ik met hem zou zijn. En toch kan ik me ieder detail herinneren... van wat er gisteren met Anatolis is gebeurd. Ik hou van alle twee, maar ik moet kiezen. En ik kan niet gelukkig zijn zonder één van hen. Mag André, hier vertellen wat er gebeurd is of... Voor hem verbergen is allebei onmogelijk. Terwijl met Anatol nog niets bedorven is. Ik heb je gezegd mij niet te storen. Neem het niet kwalijk, Grave het is belangrijk. Oh, wacht even. Wat is er? Een man zei me dat ik u deze brief moest geven. Maar u mag er geen woord over zeggen, zei hij. Wat? Oh, goed. Ga weg. Nee, wacht. Waar zijn de anderen? Allemaal beneden, graven Zeg je meesteres, dat ik hoofdpijn heb en niet aan het diner kom Goed, graven Maar ging u niet naar een partij vanavond? Oh ja, daar ga, Zeg maar dat ik liever thuis blijf en vroeg naar bed ga Ja, graven Zeg van Anatol, niemand anders zou mij... Ja Mijn liefste Sinds gisteravond is mijn lot bezegeld. Door jou bemind worden of sterven. Een andere weg is er niet voor mij. Ik weet, ik weet dat, je dat je ouders, je ouders niet aan mij, aan mij zullen willen afstaan. Er zijn redenen die ik alleen aan jou kan onthullen. Maar als je van me houdt... ...hoef je alleen maar ja te zeggen. En geen menselijke macht zal ons geluk verhinderen. Ik zal je schaken en meevoeren naar het eind van de wereld... Als je van me houdt... kan geen menselijke macht ons geluk verhinderen. Ja, ik hou van hem. Ik hou van hem. Toen Sonja die avond laat thuis kwam... en naar Natasja's kamer ging vond ze haar tot haar verbazing slapend op de sofa, gekleed en wel. Natasja! Natasja, waarom lig je niet in bed? Het is al laat. Wat? Oh, ben je terug. Hoe laat is het? Na middernacht. Je moet in slaap gevallen zijn met die brief van vreule Maria. Mijn brief? Waar is die? Ik ben hem kwijt. Nee, je hebt hem laten vallen. Hier. Geef Hier. Je mag er niet in kijken. Sonja is van mij. Die is van Anatol Kurakin. Waarom schrijft hij je? Geef je goed durf je hem te lezen, Sonja. Nou goed, het kan ook eigenlijk niet schelen als je ziet wat hij zegt. Ik kan het niet langer voor je verborgen houden. We houden van elkaar. Jij en Anatol Kurakin, Ja! Natasha, dat kun je niet ernstig menen. Je kent hem nog maar drie ja, dagen. Drie dagen, drie jaar, wat doet dat ertoe? Zodra ik hem zag, voelde ik dat hij mijn meester was en ik zijn slavin. En dat ik van hem houden moest. Maar voorstander, bedoel je dat je het uitmaakt met hem? Oh, je begrijpt niet. Spat geen onzin, luister. Maar bedenk toch wat je doet. Hoe kon je het zo ver laten komen? Die geheime correspondentie. Ik heb iets je gezegd. Ik heb geen wil. Begrijp je dat niet? Ik hou van hem. Ik heb nog nooit zoiets gevoeld. Wat hem me beveelt, ik zal het doen. Zover zal ik het niet laten komen. Ik zal alles vertellen. Maar god nee... Zeg, dan bij mijn vijandin. Je wilt dat ik ongelukkig word. Je wilt ons scheiden. Sonja, ik heb je vertrouwd. Zeg het tegen niemand. Kwel me niet. Maar waarom die geheimhouding? Als hij van je houdt... ...waarom komt hij dan niet openlijk om je hand vragen? Voor Sandré heeft je volkomen vrijheid gegeven. Er zijn redenen, dat zegt hij in zijn brief. Ja, wat voor redenen? Dat weet ik niet, maar als hij het zegt... Als hij man van eer is, moet hij zijn bedoeling verklaren... ...of je niet meer opzoeken. Als hij dat niet wil doen, zal ik het doen. Ik zal hem schrijven en het aan oom vertellen. Nee, Sonja... Ik kan niet leven zonder hem. Zeg zulke dingen niet. Zie je niet dat je je ongeluk tegemoet gaat? Goed. Dan ga ik mijn ongeluk tegemoet. Hoe eerder, hoe beter. Het gaat jou niet aan. Jij zult er niet onder lijden. Je weet niet wat je doet. Denk aan je vader. Denk aan Nicolai. Ik heb niemand nodig. Ik hou alleen van hem. Laat me nu met rust. Ik wil geen ruzie met je maken. Maar ga om gods wil ga. Natasja, luister. Ga weg, ik wil een brief schrijven. Je schrijft toch niet aan hem. Dat mag niet. Ik antwoord Frulle Maria. Ik wist vanmorgen niet wat ik tegen haar zeggen moest. Maar nu weet ik het. Je kunt naar me kijken hoe ik haar broer afwijs als je wilt. Oh, Natasja, doe het niet. Alsjeblieft. Wacht nog even, denk erover na. Ik maak gebruik van de grootmoedigheid van uw broer. Oh, God. Ik besef nu dat ik nooit zijn vrouw kan zijn. En vraag... Ja, en vraag u vergifnis als ik in enig opzicht schuld heb tegenover u of hem, Natasha Rostova. Op vrijdag zouden de Rostovs naar het land teruggaan. Maar op woensdag ging de graaf, met de toekomstige koper, naar zijn huis in Moskou, de meisjes bij Maria Dmitrievna achterlatend. Sonja, die vastbesloten was goed op Natasja te letten... ...merkte dat ze op de dag voor haar vaders vertrek... ...de hele morgen voor het raam zat. Alsof ze iets verwachtte. Natasja, wie ging daar voorbij? Dat weet ik niet. Tientallen mensen. Je gaf daar net een teken aan iemand, ik zag het wel. Dat heb ik niet gedaan. En als ik het deed, wat gaat het jou aan? Waarom moet je me altijd bespioneren? Je neemt het me kwalijk kwalijk, graafin... Die meneer, stilkatje, Kom in mijn kamer, dan kun zijn we alleen. Ze maakt plannen met Anatole Kouragin. Daar ben ik zeker van. Dat meisje bracht een brief. En ik weet dat Natasja haar vanmorgen heeft uitgezonden. Oh, God, als ik maar iets kon doen. Als ik haar niet tegenhoud, loopt ze nog met een Natuurlijk. dat is het? Ze is van plan zich te laten schaken. Daarom huilde ze toen ze oom, goede dag, zei... Die brieven. Die zijn om alles te organiseren. Maar wat moet ik doen? Ik kan het niet tegen Marja Dmitrievna zeggen. Die stelt zo'n vertrouwen in Natasja. Nee, dat zou vreselijk zijn. Ik moet haar zelf tegenhouden. Ik zal bij haar deur blijven. En als het nodig is, zal ik daar slapen en haar met geweld tegenhouden. Ik wil niet dat ze zich te schande maakt voor Anatole Kouragin. Waar is gaan met de trojka? Het is bijna tijd. Die komt wel. Wil je niet iets eten? Je hebt nog een lange reis voor je We kunnen na de ceremonie in Kamenka eten Zoals je wilt Ben je van plan in Wachsjouw te blijven? Ja, ik weet het niet, misschien Of we gaan naar het buitenland, hangt ervan af Hoe lang we met het geld doen ja. En of, eh, of zij iets meebrengt en wat duivel, waarom komt Balaga niet? Kuragin, hm? je kunt er beter niet mee doorgaan Er is nog tijd er Niet mee doorgaan? Ik praat geen onzin Als je wist dat ik voor hem voelde Dit is geen tijd voor grappen, maar Ik maak geen grappen Ik meen het Hou we zo het in heen en weeggelopen en luister naar me. Nou, goed. Dat is er dan? Ik zeg je dat het plannetje dat jij hebt uitgebroed... een gevaarlijk plan is. Een, een namaak door een afgezette priester. En als je er goed over nadenkt, het, het is stom. Maar waarom was jij dan zo bereid me te helpen? He? Omdat jij me niet met rust liet. En om... Nou ja, om privé redenen. Oh ja, omdat iemand van de familie een blauwtje liet lopen. Gaat op je mond. Ik denk aan jou. Jij ontvoert haar prachtig. Maar dan zullen ze het daarbij laten... Het zal blijken dat je al getrouwd bent. En ze slepen je voor het gerecht. Ach, onzin, onzin. Ik heb, ik heb het je al heel erg uitgelegd. Als het natuurlijk ongeldig is, dan hoef ik geen verantwoording af te leggen. En als het geldig is, dan is er nog niks aan de hand. In uh, het buitenland weet niemand er iets van. Waarom zou ik me druk maken? En toch zeg ik je dat je het niet moet doen. Je zult je alleen maar in moeilijkheden. Klopt sluiten. naar de duivel. Nou, en als het geld op is, wat dan? Wat dan? Wat dan? Ja, ja, dan weet ik het niet. En waarom al dat geklets? Hé, hey, kerels, maak voort, en maak die koffers vast. Jullie zitten te lummelen. Alles is klaar, redele heer. En hier is Balaga. Balaga. Kom binnen, kom binnen. Goedenavond, excellenties. Een mooie nacht voor uw reis, hè, vorst? Balaga, we moeten ver en snel reizen. Welke paarden heb je meegebracht? Zoals u eerder hier bevolen hebt, uw speciale dieren. Luister, Rijd ze alle drie dood voor mijn paard... maar zorg dat ik in drie uur in Kamenka ben, versta je? En als ze dood zijn, waarmee moet ik dan rijden, excellentie? Geen grappen, hè? Ik sla je gezicht in elkaar. Wel, excellentie. Ik misgun dan hierin iets... zo snel de paarden kunnen galopperen, zo snel zullen we rijden. En wanneer vertrekken we, excellentie? Nu meteen. We gaan eerst naar het huis van Agosimora. In Jatka, zijn de koffers erin? Allemaal erin, edele heer. Denk er aan Dologhof. Jij blijft bij de poort en geeft het teken. Ja. Ik ga naar de binnenplaats waar ze op me wacht. En dan zetten we jou af bij de Nevsky-brug. En op naar Warschau. hè, excellentie? Zo is het. Nou nog een laatste dronk en vaarwel. Ja, dan jullie allemaal een glas. dat ja, is goed. Jij ook, in Jatka? Ja. Ja. Oh, kameraden en vrienden van mijn jeugd. We hebben plezier gehad en geleefd en gedronken. Wanneer zien we elkaar weer? We hebben een mooie tijd gehad. En nu? Vaarwel. Op, op, op ons allemaal. Op ons allemaal. Ah, ja. Afwaard. Ja. Het is bijna tien uur. Nee, stop. Doe de deur licht. Moet eerst even zitten. Voor ons succes. Zo hoort het. Oh, jij. Vooruit. Mm -hmm. Zo is het goed. En nu, loop pas! Uh, waar is de bondmantel? Uh, in ga naar Matrefna en vraag haar om haar mantel van sabelbond. Ja, heidele heer. Waar dient dat voor? <laughs> Anatol, ik weet wel iets af van schaakingen. Zo. So. Ah. Ze komt meer dood dan leven naar buiten rennen in haar gewone kleren. En als jij nou treuzelt, zullen er tranen vloeien. En papa en mama. En ze zal bevriezen en teruggaan. <laughs> <laughs> dus, je wikkelt haar in de bondmantel en draagt haar naar de slee. Ach, je hebt de mantel al zelf gebracht, Matrevna. Dat is erg lief van je. Ja, dan ga je dan aan haar toon. U hebt hem mij gegeven, vorst, maar ik geef hem u graag terug. Neem hem en kus mij vaarwel. Mm -hmm. ah. Vaarwel, Matrevna. Mijn versteenen is er voorbij. Doe me goed aan Sjeska. En wens me geluk. Haast u, excellentie! De paarden worden koud! En je bruis zal denken dat je nooit komt. Mm -hmm. Godelijk koud. De sterren zullen onze weg verlichten. En wat zal de sleeg leiden? Instappen, heren. Maar wel, vorst. Mogen God u geluk schenken. Nu. Klaar. Klaar. vooruit. Ik om dadelijk weg te rijden. Kom er nog af. Er ja. zijn geen lichten aan in het huis. Ze nee. zijn allemaal in het bed. Goed zo. Nou we teken. Alles ja. ja. is een orde. Lien ja. je wacht. U wordt gezien. Ze komt dadelijk. Zachtjes, meneer. Op de hoek meneer. Daar is de ingang. Wat daarvan? Wilt u bij mijn meesteres komen meneer? Welke meesteres? Wie ben je? Mijn orders zijn u binnen te brengen meneer. Hoe lang in? Kom terug, we zijn verraden! Kom terug, Corana! Kom terug, kom maar naar terug, Vooruit, in de Trojka, zet ons in de val aan te lopen! Wacht, Baraja! Ja, huil maar, jij schaamteloze nietsnut. In mijn huis ontmoetingen beleggen met middags. Speel geen komedie, luister als ik tegen je spreek. Je hebt je te schande gemaakt als de laatste slet. Als Sonja het mij niet was komen vertellen, mag God weten wat er gebeurd zou zijn. Sonja, heb jij dat gedaan? Je hebt me verraden, dat ik kon je niet laten gaan. Kijk hem niet zo aan. Ze heeft er goed aan gedaan mee te waarschuwen. En Anatole Kuragin heeft geluk gehad dat hij mij ontsnapt is. Maar ik zal hem vinden. Hoor je wat ik zeg, ja of nee? Laat me maar rust. Ik kan me niet schelen wat u zegt. Ik ga toch dood. Natasja, doe toch niet zo dom. Ik wil alleen het beste voor je. Lig maar stil. Ik raak je heus niet aan. Maar luister. Als je vader morgen terugkomt, wat moet ik hem dan zeggen? Stel nou eens dat hij erachter komt en je broer en je verloofde. Ik heb geen verloofde. Ik heb hem afgewezen. Nou, je vader en je broer dan. Als ze hiervan horen, zullen ze dat zomaar accepteren? Je vader? Ho, ik ken hem. Als ik hurraag in uitdag tot een duel, wil je dat dan? Laat maar me met rust. Waarom bent u tussen beiden gekomen? Waarom? Wie heeft u dat gevraagd? Maar wat wou je dan? Werd je hier soms achter Slot en Grendel gehouden? Als ik met je wilde trouwen, waarom kwam je dan niet hier? Niemand verhinderde het. Hij hoefde je toch niet te ontvoeren? Alsof je een of ander zigeunermeisje was. En als ze je ontvoerd had, denk je dan dat ze hem niet gevonden zouden hebben? Je vader of je broer of je verloofde? Ach, bovendien is je een schrik. Mijn wendeling, dat staat vast. Dat is hij niet. Hij is beter dan een van jullie. Als u niet in zijn beide gekomen was. O, oh God. Waarom deed u dat? Sonja, waarom? Waarom? Dat gaat niet goed zo. Ik ga weg, jullie haat en verachten me. Allebei. Waarom gaat u niet weg? Sonja, kom hier. Zo valt er niet met haar te redeneren. We kunnen haar het beste alleen laten, dan valt ze misschien in slaap. Hoe meer ik zeg, hoe meer ze huilt en zich ziek maakt. En morgen als haar vader terugkomt? We vertellen hem niets. Niemand hoeft er iets van te weten als Natasja er zelf niets over zegt. We zeggen gewoon dat ze zich niet goed voelt. Het kind ziet er ziek genoeg uit. En dan maar hopen dat ik haar na een paar dagen meeneemt naar Outre Noy. Maar... Is het heus waar wat ze over vorst Bokanski zei? Ja. Ze heeft gisteren aan freule Maria geschreven. Oh, wat een toestand, wat een toestand. Er zal bloed vergoten worden als er niets gedaan wordt. Eh, uh, misschien zou graaf bezoek of... Nu? Maar... Huh? Wat? Nou, hij is de zwager van vorst Anatole. Als hij met hem kon spreken. Dan... Ja. Ja, je hebt gelijk. Hij kan die schurk uit mijn naam zeggen Moskou te verlaten. Hij kent vorst André ook. Als iemand er iets aan doen kan, dan is hij het. Ja. Ik zal hem schrijven bij me te komen. Kijk, ik geloof dat Natasja in slaap is gevallen. Ach, daar ben ik blij om. Laten we hopen dat ze morgen de dingen wat verstandiger bekijkt. Zou jij vannacht in haar kleedkamer willen slapen? dan moet iemand dicht bij haar zijn. Ja, natuurlijk. Dat wou ik al. Dank je wel, liefje. En maak je geen verwijten over wat je deed. De tijd zal komen, al gelooft ze het nu nog niet... dat Natasja je heel dankbaar zal zijn. Op de dag dat Pierre in Moskou terugkwam... kreeg hij de brief van Maria Dmitrievna... waarin ze hem vroeg bij haar te komen voor een belangrijke zaak... met betrekking tot André Bolkonski en zijn verloofde. Het schandelijkste wat ik ooit heb meegemaakt. Ik heb 55 jaar op deze wereld geleefd... en nog nooit zoiets meegemaakt. Oh, ze zou met hem weggelopen zijn als Sonja me niet alles verteld had. Maar ik begrijp het niet. Hoe trouwen? Hij is al getrouwd. Wat? Ja, dat weet ik zeker. Oh, het wordt van minuut tot minuut erger. Wat een duivel. Het arme kind verwacht hem, dat kan ik zien. Ze zit steeds uit het raam te kijken. Het moet er verteld worden. Met wie is je eigenlijk getrouwd? Haar naam ken ik niet. Ze is de dochter van een Poolse landeigenaar. Hij heeft haar zeker dezelfde poets gebakken, maar liep erin. Ze verdiende loon. Wat een gemeene vent. Forst André, opgeven voor hem... Ik, ik kan dat niet begrijpen. Ach, hij had er niet zo lang alleen moeten laten. Dat is verkeerd geweest, ze is zo makkelijk te beïnvloeden. Maar ze hield van hem en hij was zo dol op haar. Arme André. Ja, dat is nu helemaal gebeurd. Luister, ik heb je om het volgende laten roepen. Haar vader weet niets van wat er is voorgevallen. Toen hij terugkwam hebben we hem eenvoudig gezegd dat ze ziek was. En al geloof ik dat hij wel iets vermoedt, hij heeft er niet naar gevraagd. Maar als hij er de lucht van krijgt, of Bolkonski als hij komt... Nou, dan zal er wat zwaaien. Dan dacht de een of ander Kuragin uit tot een duel. De hele stad zal ervan horen. En dan is de naam van het meisje voor goed te grabbel gegooid. Jij bent Kuragins zwager. Zeg hem dat hij Moskou verlaat. Goh, al zou ik zijn bloed graag zien vloeien... ik gun hem niet de kans een onschuldigen te doden. Ja, ik heb er niet aan gedacht dat graaf Rostov in gevaar kon zijn. Ik zal het Anatol zeggen. Goed. Ik zal zorgen dat hij weggaat. Ja. Toestand, wat een afschuwelijke toestand Nu ga ik Natasja zeggen dat het geen nut heeft om op hem te wachten Oh, ja yeah. Denk eraan, hij weet niets Graaf of blijft bij ons dineren, Ilja oh, Het is prettig gezelschap te hebben Maar jij heeft het je zeker verteld U bedoelt over... Wolkonski, uh... ja Moeilijkheden, moeilijkheden, mijn beste kerel Wat een last heb je toch met die meisjes zonder uw moeder Ik heb spijt dat ik hier gekomen ben ze heeft de verloving verbroken zonder iemand te raadplegen. Dat heb ik zojuist gehoord, ja. Begrijp me goed, ik voelde er nooit veel voor. forst André is natuurlijk een voortreffelijk mens... maar zonder toestemming van zijn vader zouden ze nooit gelukkig geweest zijn. Maar Natasje heeft geen gebrek aan mannen die haar willen trouwen. Het had al zo lang geduurd en dan zo'n stap nemen... zonder de instemming van haar vader of moeder. En nu is ze ziek en god weet wat. Ja, het is moeilijk graaf dochters te hanteren als hun moeder er niet is. Wat was dat, Sonja? Natasja zou u graag zien. Zou naar haar kamer willen komen. Maar dan Dimitri ze ook en vraagt naar u. Ik denk dat ze een boodschap voor Wolkonski heeft. Jij bent een goede vriend van hem. Oh hemel, oh hemel. Wat was het toch allemaal plezier. Waarom in hemelsnaam wil je me niet geloven? Tante, zeg er niets meer over. Ik wil het van graaf bezoeken of zelf horen? Hij kan geen reden hebben om tegen me te liegen. Tegen je liegen? Nou, dan is dat te gek. Uh, graaf, ze wil me niet geloven. Vertel haar zelf alles over die schurk. Scheld hem niet uit. Graaf of. mijn tante heeft me verteld dat Anatole Kuragin... Graaf, vind je wat ze er ziek uit? Moeten we hier nu werkelijk over spreken? Ze heeft zelf gevraagd of u wilde komen. Toch vind ik het niet Graf... nodig... Zeg me maar alstublieft, zijn getrouwd? Ja. Allang op je erewoord? Een paar jaar. Zijn nog in Moskou? Ja, ik heb hem zojuist gezien. Je... <tie> niet doen. Hij hey, is het niet waard. Dank je. Dat je het me gezegd hebt. Willen jullie nu weggaan? Kom, we doen het beste als we gaan. Ja, maar ik geloof dat haar hart breekt. Het is een feit Ze wilde met hem weglopen. Maar ik dacht dat ze met Bolkonski verloofd was. Oh, je kent het gezegd als de kat van huis is. Voorzichtig, aan het ongeloof is juist binnengekomen. Maar hè? Daar, hij praat met zijn zuster. Kom, laten we liever weggaan. Ach, lieve mevrouw, hoe gaat het met u? Doe niet zo, dwaas. De, de zaak is afgelopen. Het zou krankzinnig zijn te proberen haar weer te zien. Je kunt een ontmoeting tussen ons organiseren. Dat doe ik niet. Ik heb gedaan wat ik kon en je hebt het verknoeid. Wat ja, gebeurt er? Zijn me pas hier, alsjeblieft. Ik moet spreken met de auto Pierre. Als je mijn recepties wilt bijwonen... moet ik je niet alleen verzoeken... mijn gasten niet te stompen... maar ook je fatsoenlijk te kleden. Je ziet eruit alsof je door heel Moskou hebt gereden. Ik zoek je broer. Jij daar. Je gaat met me mee. Ik moet je spreken. Wat de duivel bezielt jou? Kom je of moet ik je meesleuren? Pierre. Om godsveel de mensen kijken. Wat jou betreft, overal waar jij bent, is verdorvenheid. Zeg dat hij meegaat, of ik sta niet in voor de gevolgen. Goed, laten we naar de studeerkamer gaan. Oh, oh, oh mijn echtgenoot, die doet hem zo gek. Een kwestie van een kaartspelletje. En daarvoor moet hij ons allemaal lastigvallen. Uh, u zei iets, Stin over het George? Nou, wat is er? Jij hebt gravin Rostova beloofd haar te trouwen. En je stond op het punt haar te ontvoeren. Is dat zo? Mijn beste Pierre, ik voel me niet verplicht vragen op zo'n toon gesteld te beantwoorden. Antwoord me of ik verg je. Kom maar los. Je bent, je bent gek. Leg dat neer. Leg neer. Ik zou de wereld een dienst bewijzen als ik je met die prespapier je hoofd in sloeg. Je bent verrot. Dat hele smerige geslacht van jullie. Nou, kijk maar niet zo benauwd. Ik zal je niet vermoorden. Maar ik wil de waarheid. Heb je beloofd haar te trouwen? Ik ik heb er niet aan gedacht. Ik heb dat nooit beloofd omdat... Nou ja, je weet wel waarom. Heb je brieven van haar? Een paar. Geef hier. Ik ga dan bij de bureau vandaan. Oh, ik zal geen geweld gebruiken. Is maar niet bang. Zijn ze dit allemaal? Ja. Kan ik nu... Blijf waar je bent. Ik heb nog een paar eisen te stellen. Eisen? Verzoeken dan, als je dat beter vindt, Klinker. Ten eerste vertrek je morgen uit Moskou. Dat is makkelijk gezegd. Heb jij enig idee Ik hoe... zal je geld geven voor de reis. Ten tweede, je zegt nooit een woord over wat er tussen jou en Gavin Rostova is gebeurd. Ik weet dat ik je niet kan verhinderen dat te doen. Maar als je nog een sprankje geweten hebt... Je hebt bijna een meisje in het verderf gestort alleen om jezelf te amuseren. Ik was verliefd, Topter. Dat ben ik nog. Verliefd. Jij... Ja, denk daar